Van 8 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Een Kamermeerderheid wil niet langer dat de sociale verzekeringsbank het persoonsgebonden budget uitbetaalt. Volgens de AD eist de Kamer morgen dat staatssecretaris Van Rijn een andere uitvoerder gaat zoeken. De uitbetaling van de PGB's aan mensen met een handicap is al maanden een chaos. Zorgverleners en hun cliënten met een PGB kwamen door ingewikkelde regels en de slechte computersystemen in financiële problemen. 190 Friese scholen voeren vanaf vandaag actie tegen de Flexwet. Die wet zorgt ervoor dat leraren na drie tijdelijke contracten een vast contract moeten krijgen. Scholen gaan de wet nu al gebruiken om te laten zien dat het met de nieuwe regels sowieso misgaat. Als er zieke leraren zijn, worden er zo min mogelijk vervangers geregeld... omdat die na drie vervangingen dus al een vast contract zouden moeten krijgen. De Friese scholen gaan bij ziekte klassen samenvoegen of lessen niet laten doorgaan. Overleg tot diep in de nacht tussen premier Rutte, de Duitse bondskanselier Merkel en de Turkse premier Davutoglu. In Brussel hebben ze tot drie uur gepraat over de vluchtelingenproblematiek. Er was vooroverleg voor de korte EU-top met Turkije, die vanmiddag rond half één begint. Europa wil hulp van Ankara bij het indammen van de vluchtelingenstroom naar Europa. Of het vooroverleg iets heeft opgeleverd is niet bekend. Noord-Korea dreigt met een kernaanval op Zuid-Korea en Amerika... omdat die landen samen militaire oefeningen houden. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaf vorige week al opdracht... om de kernwapens klaar te maken voor onmiddellijk gebruik. Het Noorden heeft vaker gedreigd met een nucleaire aanval... maar heeft het dreigement tot nu toe nooit uitgevoerd. Het weer, buien, soms met sneeuw en temperaturen rond het vriespunt. In het zuiden en westen kan het glad en mistig zijn. In Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg... geldt code geel... Later vandaag af en toe zon en een graad of 6. Dit was het NOS Journal. DVM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Mistake, each mistake. Oh, you forget. And some both of us learn to trust. Not run away. It was no time to play. We build it up and good. Na twee uur een hele goede middag, Zandvoort. En welkom bij uh, Zandvoort op zaterdag vanaf een uh, volle studio aan de tolweg Tina. Ja, want we hebben vanmiddag uh, de kinderburgemeester in de uitzending, Gaja. En uh, ja, ze zijn hier uh, met uh, heel veel mannen en vrouwen sterk. Goedemiddag Albert-Jan trouwens, en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten... welkom uh, uh, bij wederom 3 uur live Zandvoort op zaterdag... met, uh, ja, inderdaad, een hooggeplaatste gast vandaag. Want naar de volgende praat, plaat gaan we praten met Gaia van der Molen... onze kinderburgemeester. En ik zei het toch al dat die echte burgemeester op vakantie gaat... als de kinderburgemeester uh, het roer overneemt. Ja, die had vrij, dus... Uh, ja. Ja. En vandaag is de laatste dag van de, van de Kids Adventure Week. Dus we gaan eens even met de, de kinderburgemeester Gaia van der Molen... eens even terugblikken op een drukke week, want daar, dat is het dat is wel geweest. Dus uh, na de volgende plaat gaan we even met Gaia de week doornemen... en kijken uh, hoe ze het allemaal heeft beleefd. Verder natuurlijk de vaste onderwerpen, zoals er zijn... rond de klok van half vier, de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En deze evenementen verdienen uw aandacht. Kunt u gelijk even meeschrijven, dat allemaal om half vier. Nou, wij zitten weer binnen en buiten een beetje een flauw zonnetje. Ja, maar ja, wel mooi. Ik reken hem goed. Uh, of het zo blijft of dat het anders wordt... dat hoort u allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Apache... En het gedicht van de week, ja, de meteorologische lente is, uh, is uh, aangebroken. Dus waar kan het anders over gaan dan over de lente? We hebben natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We schakelen live met uh, het circuitpark Zandvoort... want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen... tijdens de afsluitende race van de Winter Endurance Kampioenschap... de zogenaamde Final Four en we gaan daar rond de klok van kwart voor drie met hem schakelen... over de stand van zaken tijdens deze race. Verder natuurlijk rond de klok van kwart over vier Pit Report... want er is weer van alles te doen in de wereld van de Formule 1... en met name over de methode van de kwalificatie. Uiteraard sport kort, we volgen vroeger WK-schaatsen... en we hebben natuurlijk veel muziek. Ik zou zeggen, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender C.F.M. Ja, dankjewel Albert Jan. We hebben weer een hele hoop te doen vanmiddag tussen 2 en 5. Sandvoort, goedemiddag... En geniet lekker van het uh, toch wel uh, heerlijke weer uh, wat we vanmiddag hebben hier. En zo dadelijk gaan we met uh, Gaia praten. De kinderburgemeester van dit jaar. Maar eerst Kissing the Pink and One Step. I've got my world. Why should I think about the rain falling? Inside looking outside. Try to put one foot. Zaterdagmiddag van uh, CFM Zalvoort Met de single uit de jaren 80 Van Kissing the Pink the One Step. Een gezellige, drukke studio vanmiddag Wil je trouwens meekijken in de studio van CFM Moet je nu wel even heel snel gaan doen hoor www.cfm-live.nl Want we hebben vanmiddag in de studio Albert jan Hoog bezoek Ga ja De kinderburgemeester 2016 Ede Baren. van harte welkom Dank je Leuk dat je nog even tijd hebt gevonden om bij ons langs in de studio te komen. Want zoals ik las in de Zandvoortse courant afgelopen week. stond er. een druk weekje voor de kinderburgemeester. Jazeker, dat was heel erg druk. Heb je een drukke week gehad? Ja. Met vorige week zaterdag is het allemaal. vrijdag is het eigenlijk al begonnen. Want toen ben je dus officieel. kreeg je de ambtsketen overhandigd. Ja. Door wie kreeg je hem overhandigd? Door de loco-burgemeester. En wat betekent loco ook alweer? In het Spaans. Ja? Eigenlijk is het een loco, maar dat betekent tikkie, uh, tikkie. Tikkie, tikkie. En dat is even voor de intimie onder ons. Uh, goed. Uh, de officiële inauguratie. Uh, de de ambtsketen is ook, ook is ook helemaal gepimpt, hè? Ja. Alle namen van je voorganger staan erin gegraveerd. Ja. En jij, jij komt er volgend jaar ook op. Ja. Uh, mag je hem nou een hele jaar gezellig lekker op je slaapkamer bewaren? Nee. Mag dat niet? Mag niet. Wat gaat er dan gebeuren? Volgens mij over een week of twee weken uh, wordt hij opgehaald op, op mijn school. En dan uh, ben ik het niet meer. Dan ben je het niet meer. Ja. En op een gegeven moment had je gesolliciteerd. Ja. En had je natuurlijk een bepaald idee van wat ga, wat, wat ga ik die week allemaal doen. Is dat een beetje uitgekomen? Mm, nou, best wel. Eigenlijk wel. Maar sommige dingetjes niet. Bij. Bijvoorbeeld het beste. Besten? Ja, dat is niet echt gebeurd. Daar had je graag meer aandacht aan geschonken. Ja. En uh, kwam het door de tijdsdruk? Of dat had je te druk met andere dingen? Ik dat weet je, niet. Dat je daar. Oké, okay, maar goed, Pesten vind je belangrijk, als burger, kinderburgemeester, Pesten een belangrijk onderwerp. Heel belangrijk, ja. En dat moeten we dus niet doen, Pesten of wel? Ja, dat moeten we niet doen. Gebeurt dat bij jou op school ook? Ja, heel veel. Ja en, ja, en als je dat dan ziet, doe je daar dan ook wat aan? Ja, soms ga ik gewoon, soms gaan ze vechten en dan ga ik. En uit elkaar halen. Heel, ik. heel dapper van je. Welke school zit je? De school. De school, oké. Okay. Terug naar uh, afgelopen zaterdag. Het begon allemaal met het uh, doorknippen van het lint bij de VVV. En vertel eens, wat heb je zo al, allemaal nog meer gedaan uh, afgelopen week? Ik heb. Uh, ik heb een soort van. volgens mij. blokjesfiguren gedaan. Dan zijn de mensen bij de Lachende over. In sprookjesfiguren ja. veranderd, en dan moeten we ze uh, om te overtuigen in onszelf. Oké, okay, dus dat heb je gedaan. Dan heb je nog ja. meer. Want uh, elke dag stond er een ander thema. Ja. hebt ja, ja, bijvoorbeeld de uh, sportieve zondag. Ik weet dat je trouwens heel sportief bent. hè? Ja. Wat doe jij zoal aan sport? Uh, karate, zwemles. Uh, ik doe uh, volgens mij ook scouting. Oh ja, scouting. Ja. En de rest niet. Ik ben... Maar goed, er zijn toch drie verschillende sporten. Dus ja. na school ben je heel sportief bezig. Want dat had je ook in je videoclip gedaan. Hè? Want je had een videoclip ingezonden als een sollicitatiebrief. Wat een, wat een slim idee. Hoe kwam je daar zo op? Mijn moeder kwam daar eigenlijk. Ah, op. Daar, moeders, daar is moeders. Ja. Was het een idee van, moeders, van je moeder? Ja. En wat dacht je? Dat is een leuk idee. Dus ik ga het zo doen. In het begin dacht ik, nee, dat wil ik niet, maar daarna dacht ik wel, ja. Okay. Dat gaan we gewoon doen. Goed, ja, dus uh, de, bij de Lachende Zeerover ben je geweest. Uh, heb je nog meer uh, evenementen bezocht? Ja, ik heb ook maskers gemaakt. Ik heb uh, met mijn beste vriendin had ik. Uh, was, mijn, uh, was ik bij 3D-printen gingen we doen en we dan, en dan hadden we een. Uh, hm. Volgens mij, uh, ik weet niet meer echt meer, maar. Ja. High tea. High, high tea, ja. dat, is, dat is een duur woord. Maar dat was lekker, uh, lekker met uh, cupcakejes en thee? Ja. Nou, dat was toch een feest? Limonade eigenlijk. Oh, limonade ook goed, ook goed. <laughs> uh, Oké, okay, maar zo'n hele week, toch een drukke week. Uh, je hebt, uh, heb je ook nog voorgelezen? Ben je met ja. de local burgemeester nog uh, op stap ja. geweest? Dat heb je samen ja. gedaan, hè? Ja. Hoe was dat? Eén uh, boek, bij de heb je nooit genoeg Daar was een klein foutje in. Er was Engels, dus ik met... Uh, met de lokale burgemeester de gruffelo le lezen. Oké, okay. goed. En uh, nou, vandaag is dan de, de afsluitende dag. En dan is het de opa en oma dag. Maar dit is jouw laatste officiële uh, uh, functie uh, uh, voor, uh, als kinderburgemeester? Ja. En dan zit het erop? Ja, dan zit het er een beetje op, ja. Maar het is natuurlijk wel een hele mooie week geweest. Hè? Je hebt een heleboel van Zandvoort gezien. Je hebt een heleboel vriendjes en vriendinnetjes gezien. Ja. En uh, je bent met de lokale burgemeester op stap geweest. Ja. Uh, zou, je nou ook, uh, zou je het ook aanraden aan voor volgend jaar... Om, uh, dat er weer een kinderburgemeester zou komen? Wat zou je tegen die kinderen willen zeggen? Ik zou tegen die kinderen willen zeggen op mijn school... zou ik zeggen, willen jullie misschien toch maar met pesten en misschien willen jullie zelf wel ook eens een keer kinderburgemeester worden... want dan moet je gewoon een filmpje sturen of een brief... naar de burgemeester, naar het stadshuis... De nee, niet naar... Het bij de VVV. Ja. Maar hoe vind je het, het idee soms dat kinderen de baas zijn in Zandvoort? Dat idee lijkt me niet echt handig soms, maar soms weer wel. Uh, nou, moet ik, nou, moet, nou moet, als je zegt niet erg handig, waarom vind je het niet erg handig dan? Kijk, bijvoorbeeld, uh, als de kinderen de baas zijn, dan gaan ze zeggen: bijvoorbeeld, van ik wil dat en dan krijgen ze dat, ik wil dat en dan krijgen ze dat en dan worden ze, dan worden ze steeds meer, meer, meer, meer. Ja. Maar, maar de, als het één week is, dan is het niet zo erg. Oké, okay, maar ja. goed. Maar het leuke van deze week is dat ze natuurlijk een heleboel dingen kunnen meemaken... en zeggen van, god, dat vind ik ja. leuk. Misschien ga ik dat in de toekomst vaker doen. Maar jij hebt duidelijk aangegeven van, nou, je had graag wat meer tijd aan pesten willen geven. Ik vind dat heel ja. dapper van je. Maar straks, als de burgemeester langskomt, om, uh, de, de, dan zou je dat ook wel tegen hem zeggen, zeker. Dat je zeker. Daar, daar, daar graag wat meer aandacht aan had willen schenken. Ja, daar wil ik heel veel aandacht aan schenken. Oké. Okay. Maar in ieder geval, het is, het, het is je goed bevallen. Het is wel vermoeiend... En uh, je bent blij dat je de kinderburgemeester bent geweest in 2016. Ja, daar ben ik heel blij mee. Wil je nog wat zeggen tegen de luisteraars en de kijkers? Ik weet niet. Nou, stoppen met pesten. Wat dacht je daarvan? Ja, ja stoppen met ja? pesten. Stoppen met pesten. Die houden we erin. Gaia, hartstikke bedankt dat je even naar de studio hebt willen komen. En namens alle kinderen van Zandvoort bedankt... voor het feit dat jij kinderburgemeester hebt willen zijn dit jaar. Ja. En uh, volgend jaar gezellig gewoon weer meedoen, hè? Ja. Oké, okay, bedankt. Dankjewel Gaia, inderdaad de kinderburgemeester van dit jaar. Plaatje voor jou. van uh, Gaia. De hele week de burgemeester van Sanfoort, uh, Albert Jan. Ja, dus, uh, ja, dat is een prestatie. Was het was toch wel een beetje aan te zien, hè? Dus het was een beetje moe. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je Gaia speciaal even voor Gaia gedraaid. Ja, zo dadelijk het weer uh, bericht. maar eerst nog even wat muziek.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 We vinden het helemaal niks deze single, maar ik vind het wel gaaf. Joke Lucas Graham en Seven Years bijna half drie. Tijd voor het weerbericht. weerbericht. Zo, so, ja, nou je, je zei het al, hè? Als we vandaag naar buiten kijken en naar buiten zijn, dan hebben we het toch wel redelijk weer, Albert-Jan. Ja, maar, maar als je terugkijkt naar de afgelopen week, het was gewoon een yo-yo weer. Hè? Ja. Gisteren, eergisteren was het prachtig weer, maar gisteren was het weer een waterkoude dag om daar nog even op terug te komen. Met een mix van regen en smeltende sneeuw zelfs. De temperatuur lag afhankelijk rond de 3 graden... en tijdens de natte sneeuw was het 1 tot 2 graden. Maar aan het eind van de middag, toen werd het weer een beetje droog... liep de temperatuur weer enkele graden op. Vandaag blijft het droog, maar het is over het algemeen bewolkt... maar af en toe laat de zon zich toch ook zien. De wind waait zwak uit uit één richtingen... en de temperatuur stijgt naar een graad of 6 à 7. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt, maar droog. Het was vrijwel niet... Uh, het was vrijwel niet en het koelt af naar een paar graden boven het vriespunt. Morgen blijft het ook droog en schijnt af en toe de zon. De wind gaat uit het zuiden tot het zuidoosten waaien, is zwak tot matig van kracht en de temperatuur stijgt naar een graad of 6. Maandag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het komt tot enkele buien en deze buien kunnen weer winters van karakter zijn. Ik zei toch dat yo-yo effect. De temperatuur stijgt naar een graad of 5 aanstaande maandag. En tot slot dinsdag. Dinsdag schijnt geregeld de zon... maar is er ook een buienkans. De temperatuur steeg naar een graad of 6 en er waait een zwakke tot matige van noord naar zuid draaiende wind. Aldus Rico Schreuder. Nou, je deed het weer goed hoor, Albert-Jan. Maar ik ben toch blij dat binnenkort Lex van de Horde weer terugkomt. Ja, anders ik nee. nog een paar weken. En dan is uh, onze eigen weerman uh, Lex er weer. En het weer is na te lezen op pagina.nl of kijk ook eens op weer.nl. En hier zijn de voortops. Whoa, whoa, Rudolf, de kok, die gaat stoppen bij 24 Kitchen. Meen je niet? Ja, echt waar. Rudolf van Veen stopt met 24 Kitchen. Waarom dat dan? Ja, een conflict met Fox, de zenderhouder. Maar gelukkig hebben wij ons eigen Rudolf nog, Hans Wassenaar. Met het recept elke week tussen 5 en 7 op vrijdag.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 deze serie van Adam Lambert. Je hoorde de Ghost Town. En dat vooraf de Tolweg Tina, Zandvoort. Een Goedemiddag en welkom bij Salfoort op zaterdag. Bijna acht minuten over half drie. We hebben het Salfoorts nieuws in het kort voor je. Ja, allereerst even naar aanleiding van de raadsvergadering... van afgelopen donderdag... publiceerde de Zandvoortse Courant op de vrijdag het volgende. Stemmen staakten bij motie van wantrouwen. Afgelopen donderdagavond stond een extra raadsvergadering op de agenda... Op verzoek van de VVD, GBZ, PvdA en Sociaal Zandvoort werd deze gehouden. Gebleken was namelijk dat wethouder Lisbeth Tjalik... tijdens de behandeling in een commissie... en later tijdens de vergadering van de gemeenteraad... de raad niet voldoende en adequaat van belangrijke informatie... over de samenstelling van de versneld te huisvestengroep groep vluchtelingen... met een status had voorzien. Deze informatie kwam nu na een bijeenkomst van beoogde vrijwilligers... anderhalve dag na de raadsvergadering... waarin werd besloten om de groep van 40 te huisvesten in de Spalier naar buiten zonder dat de raad al dan niet in vertrouwen geïnformeerd was. De projectleider had de vrijwilligers op de hoogte van de samenstelling gebracht... en dus was deze informatie voorhanden. Niet niet voldoende en of niet adequaat informeren van een volksvertegenwoordiging... is in de politieke wereld een zonde. De wethouder kreeg Gert, uh, Gert Tonen van de PvdA... namens de vier oppositiepartijen een motie van wantrouwen aan de broek omdat Bob de Vries, oudere partijstand, voor om medische redenen niet bij de raadsvergadering van afgelopen donderdag kon zijn... staakten uiteindelijk de stemmen 8-8. Dat betekent dat de motie van wantrouwen bij de eerstvolgende raadsvergadering... geagendeerd door voor 22 maart aanstaande... weer behandeld zagaan, zal gaan worden. Dus een en ander wordt op 22 maart vervolgd. Oké, okay, 22 maart en 21 maart, dan gaat dat waarschijnlijk gebeuren, hè? 17 miljoen Nederlanders hebben we dan...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 Nemo. in die parades. Ditmaal met de single I Need Your Love. ZFM, ja, de dus zaterdagmiddag, met vandaag ook uh, race nieuws. ZFM, race radio, pit report. pit report. Ja, want er wordt weer uitgebreid gereisd op het circuitpark Zalvoort. We schakelen even live over naar het circuit, naar uh, Willem van Dessen. Goedemiddag, Willem. Ja, goedemiddag, uh, vanaf Circuit uh, circuitpark Zandvoort. Uh... ...waar we bezig zijn met de uh, Final Four. De Final Four, uh, de laatste race in het uh, winterkampioenschap. De Final, dat uh, staat voor de laatste, uh, de finale race. door. En de Four, dat staat voor een uh, vier, uh, vier uur race Een vier uur race die om uh, twaalf uur zou beginnen... ...maar die is om half één begonnen. Uh, dat er, had er alles mee te maken. Dat vanmorgen, uh, ja, vannacht heeft het aardig gevroren... ...en uh, in de pit zat... Uh, er lagen toch her en de, uh, flinke ijsplaten. En met de kwalificatie, ja, was het toch wel uh, gevaarlijk. Als een auto zitzaart binnenkomt en die komt op zijn ijsplaten uh, recht... dan uh, wil je niet weten wat er uh, kan gebeuren. Dat moest eerst uh, verholpen worden. Vandaar dat we een half uurtje later uh, begonnen zijn... met deze Final Four hier op de Streetpark Zandvoort. Ja, je uh, uh, Ja, ja de, de Final Four is, is de laatste race in het Winter en kampioenschap, toch? Ja, en vandaag uh, wordt er dan ook uh, beslist uh, wie de winterkampioen gaat worden. Is zo, uh, aan het begin, uh, voordat deze race begonnen, hadden uh, we een leider in het uh, kampioenschap. Uh, Sebastian Bleke. Molen, twee punten daarachter. Uh, ook al een Bleke Michel Bleke op twee punten achterstand. De derde plaats, uh, Duitser, Tischner, die weer drie punten daarachter staat. En vierde vinden we terug uh, de equipe van uh, Maureen. Maureen, dat is... Uh, Ronald Maureen, uh, met zijn uh, jonge zoon uh, Mika van, uh, nou, ik denk inmiddels 16 jaar. Die ook nog uh, kans maken op het kampioenschap. Nou, inmiddels is uh, Tiesner, de Duitse. Uh, die kunnen we schrappen als uh, zijnde en toekomstige kampioen. Want die is uitgevallen uh, inmiddels. Dus die gaat dat niet meer. Uh, Goed maken de punten achterstand uh, van drie punten op uh, Sebastian Bleekemolen. Sebastian Bleekemolen die versterking uh, heeft want te rijden met de tweeën. Die heeft zijn broer uh, Jeroen uh, rijdt samen met hem. Jeroen, uh, natuurlijk professioneel coureur van de week nog vier dagen test in Italië met Lamborghini, waar hij later in het seizoen mee gaat uh, racen. Dus uh, een sterke equipe die ligt ook in de li aan de leiding in hun uh, divisie. Divisie 3 uh, is dat. Uh, dus uh, eigenlijk op weg naar een kampioenschap. Maar ja, dat weten we eigenlijk pas om half vijf uh, wanneer de finish mag. Wel is het? het is een endurance race en daar kan uh, van alles in gebeuren. Nog kijken we even naar de algehele stand. Uh, want zij rijden in divisie 3, is een wat uh, langzamere klasse. Maar de winnaar haalt daar natuurlijk ook uh, zijn punten uit. Algemeen aan de leiding ligt van je Dat is wel een beetje saai uh, eigenlijk. Zij je met uh, Mike Verschuur, Harry, Kolen uh, en Erik uh, van Loon ook een deelnemer aan uh, Dakar al uh, jarenlang, een van de Nederlandse toppers in uh, Dakar. En die zoekt nu ook hier op Zandvoort het uh, asfalt op. Dat doen ze met een uh, Renault RS01, dat uh, zijn echt uh, sportwagens ja. waarmee een Europees uh, gereisd wordt. En die ligt aan de leiding Rian, want ik geloof dat ze een hebben van drie, of inmiddels vier ronden op de geen op de tweede plaats. Dat is de equipe van uh, Oren-Euzer, uh, die onderweg zijn in hun Lotus. Dat is een riante voorsprong, uh, inderdaad, Willem. Nou is uh, afgelopen week het circuit uitgebreid in het uh, landelijke nieuws geweest. Merk je ook dat de publieke belangstelling meteen uh, toegenomen is... voor uh, de, race, de race van vandaag? Nee, ik denk niet dat uh, die publiciteit zijn weerslag heeft gehad op het winterkampioenschap. Uh, winterkampioenschap Winterkamp, -dieuwslag. Winterkamp -dieuwslag eigenlijk uh, ja, een uh, onsje uh, van de uh, Nederlandse autosporters met af en toe een buitenlands optreden. En, uh, ja, dat is niet de publiekstrekker, maar het is weer een evenement uh, voor de rijders om toch een nee, beetje uh, ja, uh, het ritme van de snelheid uh, te kunnen bouwen met het oog op het uh, komende seizoen. Ja, de race is dus een half uur later gestart vanwege ijs, uh, ijs op de baan. Nou begrijp ik ja. eindelijk dat Facebookbericht. Was je in de pits of niet? Toch? Ja, was in, was in de pits. Ja. Dit ja, staat is eigenlijk op het circuit Zandvoort de koudste plek. Daar komt ook het laatste, het zonnetje. En ja, daar lagen nog wat uh, ijsplaten ja, en die moesten toch echt uh, verwijderd uh, worden. Ja, ik denk ze hebben een, een nieuw evenement daar op het circuit of zo, uh, Nee. Ja, nee, want ik zag dat bericht op uh, Facebook vanmorgen. En ik denk, nou ja, leuk. Leuk. Ja, ja nou, zou wel leuk zijn. <lacht> ijsrecen, maar niet op het circuit Zandvoort. <lacht> Oké okay, Willem, dankjewel voor uh, dit moment. En straks komen we weer bij je terug.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 Tu es formidable. Formidable. Tu es formidable, tu es formidable. Tu es formidable. Het was onze zuiderbus, Tramay e, hoorde met Formidable. Ja, vandaag vindt het WK Allround plaats, Albert Jan. Klopt. En hoe gaat het met Sven? Nou, laten we beginnen. Sven is prima begonnen. Want Sven Kramer is op de jacht voor op, zijn, op zijn achtste wereldtitel Allround. Met een prima 500 meter. De Friese topfavoriet zette een tijd neer van 36,54. Alleen Dennis Yuskov... Dook in Berlijn met 35-84 onder de 36 seconden. Juskov laat volgens zijn coach. Eh, komt hij weer? Paul Tavets. Hoogstwaarschijnlijk de afsluitende 10 kilometer van zondag schieten. Vanwege lichte lieskrachten. Kramer twijfelde wat over die uitspraak. Het hoort er allemaal bij, maar als je last van je lies hebt. is de 500 meter het ergst. En trouwens, eh, eh, Irene Wust is ook goed begonnen. Mooi. Want Irene Wust stond eh, vanmiddag net naast het podium. Op de 500 meter tijdens de WK Allround. De vijfvoudige wereldkampioen moest drie Japanse schaatsters voor zich dulden in Berlijn. Ook de derde Nederlandse reed zich in de top 10. Linda de Vries klokte 39 plus 84 de negende tijd. Uh, momenteel wordt er 5 kilometer verreden, dus wij volgen dat voor u. En als er ontwikkelingen zijn, zullen we dat niet nalaten... u deze kenbaar te maken. Dankjewel, Albert-Jan. Straks in de tweede en derde uur van dit programma... daar uiteraard meer over. voort een hele goede middag en houd de radio lekker aan, hè. Ook na 5 uur, trouwens, mogen we even reclame voor hem maken. Onze collega Fred Heij. Ja, dan is hij er weer tussen 5 en 7. Met Entertainment for You. Graag tot zo.